In aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders uit 40 landen, onder wie de Amerikaanse minister Clinton, de Pakistanse president Sardari en minister Verhagen, legde Karzai de eethaf op de grondwet. Bouwbedrijf BAM heeft in de eerste negen maanden een netto winst behaald van 65 miljoen euro. Dat is 65% minder dan vorig jaar. De winstdaling komt door de aanhoudende misère in de woning- en kantorenbouw. De achteruitgang van de vastgoedmarkt is gestopt, maar van herstel is nog geen sprake. BAM heeft maar half zoveel woningen verkocht als vorig jaar. En BAM heeft voor anderhalf miljard euro minder aan bouwopdrachten dan een jaar geleden. Voor de zesde keer in elf dagen is de Pakistanse stad Peshawar getroffen door een aanslag. Bij een gerechtsgebouw ontploft een bom met zijn minstens vijftien doden en tientallen gewonden. De golf van aanslag hangt samen met het offensief van het Pakistanse leger in het nabijgelegen Zuid-Waziristan aan de grens met Afghanistan. De VVD is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo voor het eerste grootste partij geworden. Het CDA bleef gelijk en de PvdA vloor flink ten opzichte van de vorige raadsverkiezingen. Maar deed het wel beter dan bij de Europese verkiezingen. De andere gemeenten waar gisteren gestemd werd lieten een vergelijkbaar beeld zien. De landelijke betekenis van de uitslagen is erg beperkt omdat de PVV niet meedeed en de opkomst uitzonderlijk laag was. Het mobiele net van Vodafone kamt nog steeds met problemen. Uit verschillende delen van het land komen meldingen van klanten dat ze niet bereikbaar zijn. Gistermiddag even na ene begonnen de problemen. Het tramverkeer tussen Utrecht en Nieuwegein ligt ook stil door de storing bij Vodafone, meldt RTV Utrecht. De communicatie tussen de trams loopt via Vodafone. Het wolkenvelden, ook af en toe zon, vooral vanmiddag. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. En het wordt 12 graden. Dit was het.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort terug in Hotel Hoogland. Het regelt nog steeds, maar het is hier gezellig, cozy en warm. Er wordt met gulle hand koffie geschonken. Kom gezellig langs om te kijken naar de radio... Met goedemorgen Zandvoort. Pieter, wat gaan we doen in de tweede uur? Tom Hendricks zit tegenover me, of zit naast me. En in de tweede uur hebben we toch een aantal hele specials. We beginnen zometeen met onze enige burgemeester, Niek Meijer, van de gemeente Zandvoort. Hij heeft de begrotingsvergadering net achter de rug. Hij is uitgerust en wel, en zit tegenover ons. En we gaan met hem praten over het enthousiasmeren voor de politiek van de raadsleden. Is dat gelukt of niet? Zeker als je landelijk bekijkt dat de helft bijna voortijdig weer aftreedt. Een, eh, een kwart. Niet overdrijven. Bente. Een kwart. Een kwart. Treedt af voortijdig. Dat is toch een heleboel. Hoe ja. kan je dan in vredesnaam raadsleden krijgen die er nog in willen gaan zitten? Eh, goed, daar gaan we met onze burgemeester over praten. Eh, <coughs> vervolgens eh, komt om half twaalf, eh, ik denk Johan Berenpoort, want B want hij is zondagmiddag weer een groot concert in de Protestantse kerk. Drie uur en hij weet er alles van. En tenslotte gaan we praten over het onderwerp Luistert er iemand? En dat vraagt allerliefste zich af. En uh, nou, we horen wel wat dat wordt, of ze we wel luisteren. We gaan eerst even naar een stukje muziek luisteren. En dan gaan we praten met onze burgemeester.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 ik zou ze kussen en begroeten, kom vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang, maken. Kijk maar, wat je, laat me, vieren, vieren, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'un propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre, jouw zwarte schaap, jouw trouwe vijf. Ik blijf er lang.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 Ja, vind ik ook. Ja. Laat mij mijn eigen gang maar gaan, Pieter. Hamsa-Charvi ja. met Lisbeth Lies in de studio. Heel nee, veel, mooi muziek. Ja. Aan tafel zit uh, de burgemeester niet mee. Goedemorgen. Ben je al in training eigenlijk? In training? Voor de circuituren. Uh, nee, ik, uh... ik zag je gistermorgen door de Costello Restraan rennen. Ja, uh, maar dat is meer omdat ik probeer twee, drie keer in de week, s morgens vroeg, uh, hard te lopen. Maar dat is voor mijn eigen conditie. Ja. Om, uh, om een beetje fris te blijven. Ah. En uh, ik heb mij voorgenomen om de run één keer in de vijf jaar te doen. En daar geen gewoonte van te maken. <lacht> Want anders zie ik alle vrijwilligers hier al uh, zeggen van... Nou, dan kunt u bij mij ook wel meelopen. Uh, <laughs> en dergelijke. Het was de laatste keer vorig jaar dan? Dat je zegt, nu het ja, het vier jaar, jaar daarvoor. Oh, het We dus... hebben nu twee keer een run ja, gehad. De eerste ja, ja. keer uh, ja, had ik de mazzel. Goed. Dat ik gelijk kon meelopen. En de tweede keer ben ik daar overdag met mijn echtgenoot geweest. Dat vinden mensen ook plezierig. Dat je dan bij de activiteiten meekijkt en meeloopt. En dat is een hele andere kant. Je hebt een drukke week achter de rug met de begroting. Ja, er zijn wel wat uurtjes in gaan zitten. Maar het is allemaal voorspoedig gegaan. Ik heb begrepen dat de begroting unaniem is vastgesteld. Ja, het, uiteindelijk is het resultaat daar. En dat is wat telt. En ik denk ook dat het in, in, in, nou, in goede harmonie is gegaan. Toch is het opmerkelijk dat alle partijen dus voor deze begroting hebben gestemd. Ja, ja dat is wel een teken on aan de wand, denk ik. Je ziet ook wel dat er duidelijk besef is dat er in 2012, 13 moeilijke tijden aankomen. Dus het college was ook al van plan en de raad heeft daar ook opgeroepen om volgend jaar een aantal scenario's alvast neer te leggen. Zodat in de bestuurswisseling die gaat komen de nieuwe raad en het nieuwe college daar gewoon volop van kan profiteren. En ik denk dat dat goed is. En we er er moeten paar... het ook niet, niet overdrijven. Moeilijke jaren betekent niet dat we allemaal in een dip moeten gaan zitten. Nee, dat betekent juist dat we de kansen eruit moeten halen die er zijn en daarop moeten gaan sturen. Er we moeten natuurlijk ook niet een keurslijf voor de nieuwe raad opbouwen. Hè? Een keurslijf in welke zin? Nou ja, dat, dat jullie allerlei besluiten nemen waarmee het, het, de nieuwe raad dus zei van ja... Wat moeten we ermee? dat was een van de, de, de kerndiscussiepunten, denk ik. Dat een aantal partijen zeiden: van Ja, ja college, je legt nu een betrekkelijk ambitieloze begroting neer. Uh, is dat wel verstandig? Terwijl uh, de meeste partijen zeiden: Ja, dat is juist wel verstandig, want je moet daar nog een stuk vrijheid in laten voor de nieuwe raad. En uiteindelijk is dat wel integraal overgenomen. Dat is natuurlijk dat is de kerndiscussie, hè, wat doe je? Ja. Er waren wel een paar momenten dat uh, je vriendelijk verzocht, toch wel dringend. Aan bepaalde raadsleden om woorden terug te nemen De emotie liep af en toe hoog op Ja, dat, dat hoort deels een beetje bij een kustdorp Heb ik inmiddels wel in twee jaar ervaren Maar sommige dingen, dat heeft dan meer met bepaalde waarden te maken Die moet je het openbaar debat niet naar elkaar zeggen Daar gaat het om de inhoud van waar het om gaat En niet om de persoon Dus je moet man en bal scheiden En daar probeer ik wel op te sturen Ging je goed af? Dank in ieder geval, dat heb ik ook begrepen uit het dorp. Dat iedereen zei van dit ging goed. Het duurde wat lang, maar dat geeft niet. Nou, vergeleken met vorig jaar denk ik dat we een topprestatie hebben neergezet. Dus uh, wij, wij leren. Ook ik ben lerende in, uh, in, in dit gebeuren. Maar en ander... ik, ik kijk naar de effecten. Nou, die waren uitstekend. Maar het feit is wel dat mensen die zitten te luisteren naar de radio... Uh, ...naar nou het, het volgen van de, de raadsvergaderingen zeggen van jongen, jongen, jongen, wil ik nou raadslid worden om dit mee te maken? Twee avonden lang, van begin van de avond tot twaalf uur s avonds, is me dat waard om mij kandidaat te stellen om raadslid te worden? En in dat kader ben je een, een, een, een lange tijd geleden al begonnen om de politiek interessant te maken voor mensen. En mensen op te roepen om langs te komen, om zich kandidaat te stellen als raadslid voor welke partij dan ook. Politiek is leuk. Ja, is het ook. En dat betekent dat uh, op het moment dat uh, de raad zelf vindt dat dit nog steeds kan. Ja, zij het in handen hebben om dat wel of niet te veranderen. En er zijn een aantal andere methoden, structuren om ook die wijze van vergadering tegen een ander licht te houden. Waardoor je het wat uh, misschien aantrekkelijk kunt maken hè? Dat is altijd de vraag, dat moet weer blijken als je het gaat uitvoeren Niet alleen voor de deelnemers Maar ik denk ook voor de toehoorders Want het is natuurlijk wel tekenend Dat je in dit debat op de publieke tribune Maar een handvol mensen ziet En dat zijn meestal bestuurden van politieke Die heb ik er allemaal partijen. al uitgehaald Ik heb puur geteld de inwoner De belanghebbende En dat waren er vijf, zes? Een handvol, Vijf. dan houdt het echt op en dat van 17 en, en, en, dan, en, dan, en dan reken ik erop dat ZFM natuurlijk ook een hoge luisterdichtheid heeft... ...dus daar, daar kunnen we wel iets, iets meer in doen. Maar het is natuurlijk altijd, denk ik, ook mooi voor een, een raadslid en voor het college... ...om als je die begroting neerlegt en je hebt het debat dat daar ook een publiek is... ...dat daar geïnteresseerd in meeluistert. Want daar doe je het eindelijk voor een stuk voor. Een aantal jaren geleden peilde de tribune uit... Dat doet hij nog wel eens, het hangt een beetje af van het onderwerp. Het is denk ik ook landelijk een fenomeen dat de, de, de inwoner gemiddeld, zodra je aan zijn belang komt, dat dan het interessepeil en de belangstelling toeneemt. Ook niks op tegen, dat is een gegeven, daar moet je vanuit gaan en dus zie je ook meer mensen dan. Niet alleen tijdens het hele voorbereidende proces, maar natuurlijk ook in de slotronde. En zo'n begroting heeft natuurlijk wel iets, en dat is ook altijd het zoeken steeds van, van waar pak je nu de mooiste onderwerp uit. Die heeft iets afstandigs. Die raakt mensen nog niet direct. Vooral niet deze begroting die, die eigenlijk een ja, going concern is, zo te zeggen. Geen gekke dingen erin doen, want je weet dat er een wisseling mogelijk aan zit te komen. Ik kan me dat een beetje voorstellen. Ik kom weer terug op de beginvraag die ik stelde. Een half jaar geleden... Uh, of een jaar geleden heeft u zich beijverd om mensen geïnteresseerd te maken voor politiek ja. en zich eventueel kandidaten stellen voor raadslid <coughs> heeft u het gevoel dat het geslaagd is? ja dat gevoel had ik toen al en dat heb ik nu nog steeds onze ambitie was uh, tussen de 15 en 20 uh, potentiële mensen te trekken naar die bijeenkomsten nou, daar zaten we zelfs boven en een aantal daarvan uh, zie ik inmiddels instromen in de, in de politieke partijen en of die op de lijsten te terugkomen, dat is aan de politieke partijen. Dat is niet aan ons. Het was ons streven als gemeente om daar een podium neer te zetten waarin je een soort geïnteresseerde, uh, ja bak wil ik niet zeggen, maar een geïnteresseerd platform krijgt waarin mensen verder kunnen gaan. Want ook de politieke partijen zie je landelijk, maar ook hier lokaal, worstelen met van hoe bereik ik die mensen nou. En dan moet je op... in het openbaar advertenties gezet, wil je ja, naast niet worden, kom dan bij ons. Ja, en je moet onorthodoxe methoden hanteren. De samenleving verandert dus we moeten af van die vaste patronen. Dus ieder nieuw initiatief geeft weer een ander licht daarop. Nou en daar moeten we toch naar kijken. Ja is het niet zorgelijk dat uh, van de afgelopen raadsperiode uh, landelijk gemiddeld uh, een kwart van de raadsleden middels is afgehaakt? Om een of andere reden. Mm, en zorgelijk vind ik met name dat dat een stijgende tendens lijkt te zijn. Want ik heb het onderzoek van Binnenlands Bestuur ook gelezen. En daar zie je in dat dat... Um, toeneemt dat aantal En dat concentreert zich met name op het eerste jaar van de raadsperiode In dat eerste jaar zie je dus Nou, 15 tot 20% procent terugtreden En dat heeft misschien wel te maken Als je het onderzoek goed leest Ook met een stuk management van verwachtingen Om het zo te zeggen Kennelijk valt het toch tegen De hoeveelheid werk, de nieuwe indrukken En ik kan me dat voorstellen Want je komt in een totaal nieuwe omgeving terecht uh, je moet in het openbaar debatteren, je moet je mening verkondigen, je moet over veel onderwerpen, denkt men, een mening hebben. Uh, discussiëren op hoofdlijnen of over details, dat is buitengewoon lastig als je dat zonder ervaring en zonder training gaat doen. En dus dat vraagt heel veel. dat is wat je moet lezen, dat is uh, Nou dat is een keuze, mijn stelling is dat is een keuze. En ik denk dat het uh, nuttig zou zijn, als, als wij kijken naar het nieuw talent wat eraan gaat komen, dat wij die potentiële raadsleden voorhouden dat je niet alles hoeft te lezen. In mijn overtuiging kun je ten eerste met goede vragen stellen, heel makkelijk, heel snel informatie op tafel krijgen. En het vooral naar de kern toe doen. En die mensen zou ik ook adviseren, volg een training. Van hoe doe je dat? Want dat krijg je niet altijd van huis uit mee. En je doet jezelf tekort als je dat niet doet. Is het niet zo dat de politieke partijen zelf daar het een en ander laten liggen? Qua opleiding. De, de, de kernverantwoordelijkheid ligt bij die partijen. En daar zijn ook aanzienlijke, vooral bij de landelijke partijen, aanzienlijke budgetten en opleiders voor beschikbaar. Maar lokaal moet men dat ook aanjagen en bijna, zou ik zeggen, verplicht stellen. Kijk, als gemeente kunnen wij ook opleidingsbudgetten doen. En we zullen ook zeker met de nieuwe raad, het nieuwe college, daar uh, proberen een andere start weer in te maken. Om te kijken van wat is nou echt belangrijk. Op proces sturen. Want die inhoud moet je niet in willen treden als gemeente. Dat pakken mensen vanzelf op. Maar het gaat er ook om hoe doen we dat. Hoe gaan we met de inwoners om? Hoe gaan we met het college om? Hoe gaan we met elkaar om? Wat is dan echt belangrijk? Nou, dat soort dingen, uh, dat zul je ervaringsgewijs moeten gaan leren. Dat betekent dat in dat geval, dat hij straks inderdaad een, een groot aantal nieuwe gezichten krijgt. Dat zou kunnen. Ik heb nog niet in de bol gekeken van wat eruit gaat komen, maar u wellicht wel. Nou, we weten inmiddels dat van een aantal partijen de namen, en daar komen toch allemaal nieuwe namen naar voren. Veel nieuwe namen naar voren. Ik heb eigenlijk maar één uh, groslijst gezien, en de andere lijst heb ik nog niet gezien. En ik hoor natuurlijk wel eens wat, maar... Ik in zie er liever Er komt een nieuwe partij, d ja, ja. en Dat zijn mensen die in ieder geval nog niet in de raad hebben gezeten. Uh, ook dat weet ik niet. Of dat geen oude raadsleden mogelijk zijn. Want ik heb de lijst niet gezien. <laughs> uh, ik, ik vertel u gewoon datgene wat ik weet. Dus uh, het zou kunnen, maar er komt een nieuwe partij, heb ik gehoord. Er is een, onlangs een enquête geweest onder raadsleden. En daar blijkt uit dat 65% vindt dat in hun gemeente het dualisme is mislukt vindt u daarvan? Die enquête ken ik niet in detail. Um, wat ik merk is dat de, onder het woord dualisme nogal wat uh, verschillende interpretaties leveren. Leven, niet leveren. En dat betekent dat het beeld van uh, mensen totaal verschillend is over wat dualisme zou moeten inhouden. Ja. Een van de dingen die ik ben in ieder geval heb voorgenomen als voorzitter van de raad en het college is om daar in de start probeer het nog eens, nog eens met elkaar af te spreken wat verstaan wij hier in Zandvoort onder dualisme welke spelregels horen daarbij niet om een keurslijf neer te leggen maar om een soort richtsnoer van wat je met elkaar kunt verwachten en dat is denk ik een van de manieren om te voorkomen dat mensen zo teleurgesteld worden het dualisme is een poging geweest om een aantal functies van de raad met name te gaan versterken. De controlerende functie, de kaderstellende functie. Maar dat is ook iets wat langzaam moet groeien. En dan moet je op toezien dat dat gebeurt. Want je kunt niet eens in kaderstellend uh, gedachten denken. Daar moet je meegenomen worden. Als je dat nooit hebt gedaan vanuit een monistische structuur... waarin je eigenlijk door het college wordt meegenomen... Ja, dan wordt dat ingewikkeld. En die hele kolom van de gemeente, waar raad, college directie en organisatie allemaal een rol in hebben, die zal helemaal daarin mee moeten gaan. Je kunt niet zomaar één schijf veranderen. Het is wel iets anders spel en daar moet je ook vooral elkaar in meenemen en op aanspreken. Dus ik kan me wel iets bij die gedachte voorstellen. Volgende vraag. Naamsbekendheid van de burgemeester, wethouder, wethouders en raadsleden. Die is niet zo erg hoog. Behalve nou. de burgemeester, die is. U ziet mij glimlachen. 77%. Maar een enquête hier in Zandvoort heeft bewezen ja. dat het bedroevend is qua kennis van bekendheid van wethouders en zeker van raadsleden. Nou, ik, ik laat het woord bedroevend voor wat het is. Dat is niet het etiket wat ik erop zou willen pakken. De vraag is uh, of die naamsbekendheid wel boven de 50% moet zijn ten eerste. Uh, voor de positie van de burgemeester denk ik dat wel. Vooral omdat ik, eh, dat heb ik al vaker hier voor deze microfoon gezegd, eh, ik het een genoegen vind om in een dorp burgemeester te mogen zijn. En daar hoort bij dat je bekend moet zijn. Mensen moeten jou kennen, want je bent het toegangspodium. Ook voor het openbaar bestuur, en dat zijn de wethouders, zou je daar eh, vraagtekens bij kunnen stellen van waar zit dat nu in. De vraag is of dat voor raadsleden ook zo zou moeten en of je dat op basis van deze steekproef zo kunt afmeten. Want dan zou ik er wel een aantal criteria aan willen koppelen... die ook wat anders meetbaar zijn. Dus zoals... Eh, dat je aan het begin van de raadsperiode meet bijvoorbeeld... van hoe is nu de bekendheid van deze mensen. Dat je gaat afspreken met elkaar. Want dat vind ik ook een vorm van dualisme. En sturen op hoofdlijnen. Eh, wat gaan wij doen om die raad in positie te brengen? En welke instrumenten gaan we daarvoor inzetten? En dan tussentijds... Per half jaar of per jaar eens een keer meten aan de hand van dezelfde vragen naar de referentiegroep van wat zijn de effecten. Het gaat uiteindelijk om die effecten en door ze te meten en van tevoren de criteria helder te maken kun je gaan kijken wat is effectief of niet. Wat effectief is moet je dan gaan vergroten. Iets wat niet effectief is is de vraag of je daar energie in moet gaan stoppen. Maar profileren de raadsleden schuine streep wethouders zich wel voldoende? Uh, je hoort ze in de raadsvergaderingen, commissievergaderingen. Maar buiten op straat, op de plein, daar zie je ze niet. Ja, vlak voor de verkiezingen, daar houden ze werkbijeenkomsten. En dan willen ze opeens van alles horen van de boeren, burgers, buitenlui. Van wat hebben jullie op je leven, vertel het maar. En vervolgens vier jaar lang hoor je weer niets van ze. En dan vlak voor de verkiezingen, daar heb je ze weer. Nou, als dit het beeld is wat de inwoner gemiddeld van een raadslid of een wethouder in Zandvoort heeft, dan profileert men zich niet. Dan kun je die conclusie zwart weer trekken. Um, ik geloof niet zozeer in het um, alleen profileren via commissie en raad. Ik denk dat dat maar een heel beperkt uh, iets is... wat je als raadslid en wethouder kunt doen. Ik denk dat het accent veel meer zou kunnen liggen. Het inderdaad daadwerkelijk de bevolking opzoeken. Dat is ook de reden waarom... Uh, ik heb mijn vak als burgemeester, maar uh, Jannie doet datzelfde. Wij proberen bij heel veel activiteiten te zijn. Ook een aantal gewoon niet, he, want dat kan gewoon niet. Dit dorp staat bol van de activiteiten. En dat je dan ook probeert... Bij zo'n groep mensen in gesprek te komen. Dus uh, dat je eens wat tafeltjes bij langs gaat, mensen opzoekt. Mensen komen niet altijd naar je toe. Je moet dat zelf ook aanjagen. En ik merk dat dat um, wordt gewaardeerd. Ik moest er ook aan winnen. Want het is natuurlijk, ja, je moet wel even over een beetje schroom heen. Als je al die tafeltjes bij langs gaat, waar je gewoon de meeste mensen nog niet van kent. En dan denk ik ook bij mezelf, ja, zit ik die nou te wachten op het feit dat ik daar langskom? Ja, je bent mens, maar dan merk je gewoon, als je daar gewoon een opmerking maakt, dat men dat heel leuk vindt en dat waardeert. Nou, dat maakt dat je een keer een volgende tafeltje nog een tafeltje pakt maar Daarom groeit je bekendheid ook. Dat zit hem in ja, dat soort kleine, dat kleine dingen. Als je dat alleen maar beperkt tot twee maanden voor de verkiezingen, één of twee keer de week ingaan... Ja, ben je dan nog te vertrouwen? Eh, waar is de Hij heeft van, niets, ja? niets met vertrouwen te maken. Nou, nou ja, die nee, maar dat heeft wel met profiel en bekendheid ja, te maken. Het en zou natuurlijk mooi zijn dat als je normaal een boodschap doet die een kwartier duurt, dat het dan een uur gaat duren voor een raadslid. dat die voortdurend wordt aangesproken. Ja. Uh, <laughs> ja. <laughs> Ik, ik probeer hem even te vertalen naar een ander voorbeeld. Want in de winkel, als ik daar boodschappen aan doe, doen ben... Ja, ...dan zou ik dat zelf liever niet waarderen. <lacht> ik word wel eens aangesproken en dat is ook prima. Hè? En ik vind dat overigens heel beperkt hoor, wat ze in Zandvoort doen. Uh, je kunt dat in de week, als ik één keer in de, in de winkel word aangesproken... ...en ik doe best wel eens boodschappen, dan is dat echt veel. Maar, maar wat ik probeer te doen, als ik door het dorp loop of fiets... ...en ik zie daar iemand in zijn tuintje, dan, dan maak ik daar even een opmerking over. Gewoon om te kijken van, misschien leeft er nog iets... Of dat je is gericht door een bepaald gebied uh, fietst waarvan je signalen hebt, hey, dat is uh, bijzonder. En dan moet je dat ook doen in de luisterhouding, zeg ik dan maar. Ja. En dat is hard werken soms. Maar daarom is jouw bekendheid hoog. Ja, het zou kunnen. Niet zo... 77 uh, procent. Uh, ja, ik was ook erg tevreden. <laughs> uh, je verwachting voor uh, de verkiezingen? En Ik hoop dat wij een opkomstpercentage gaan halen van 60 of 65 procent. Want uh, wij gaan als gemeente proberen in, dat, in de verhoging van het opkomstpercentage, want dat ligt tussen de 50 en 55, en dat vind ik eigenlijk te laag, veel energie stoppen. Dus daar gaat vooral mijn energie zitten. En in de voorbereiding ga, ga, ga ik met name in mijn rol van voorzitter van de raad kijken of ik met de lijsttrekkers daar ook een variant in kan gaan bedenken. En vervolgens gaan we koersen op uh, hoe krijgen we zo snel mogelijk een, uh, een werkbare coalitie in elkaar. En een college wat uh, de zaken en de uitdagingen die er liggen kan gaan oppakken. Er ligt voldoende op de plank om aan de slag te gaan. Ja, gelukkig wel, want anders uh, zouden we bijna lui worden, zou ik zeggen. Er liggen voldoende uitdagingen. Ik wens je veel succes. Dankjewel. Plezierige uitzending. Heerlijk is dat, hè? Lekkere muziek. Johan, welkom. Ja, goedemorgen. Waar kunnen we deze mooie muziek horen? Uh, in de, op de bekende stek, hè, waar een klassieke concert altijd geconcerteerd in de Protestantse kerk. Morgenmiddag, zondag, om uh, drie uur. En de kerk gaat ook om half drie, dat hoort er ook weer bij. En dan is het weer een gevecht voor de kussentjes? Ik denk het gevecht voor de kussentjes, ja. ja, ja, ja Want dan zit je lekker. Ja, dus Om half drie staat er een enorme stamp mensen. Ja, Kussentje altijd. pakken en ja. dan meteen de weg. En, en gauw een stekkie zoeken, ja. ja. Even, ja. Teru even terugkomen op vorige maand, toen hadden we dat Horns koor. Ja. koer. Ja. Ja. Ik was bak. er helaas niet bij, want ik was Je op had vakantie. Ja. Ja. Volle bak. Volle bak, ja, dat was heel leuk. Was maar ze zijn mee. ook verschrikkelijk goed natuurlijk. Er was geen stoel meer beschikbaar. Nee, nee. nou dat is, dat is toch mooi. Dat is mooi. Maar wat hoorden we nou daarnet net? Even wat hoorden we nou dan net voor muziek? Wat was dat? De Forelle Quintet van Schubert. Ze spelen dat na de pauze. Vrij lang stuk. Wie zijn ze? Deel. Dat was het vierde deel. Wie zijn ze? En ze, dat is het Uriel-ensemble. Vraag me niet waar ze die naam vandaan hebben, want dat weet ik echt niet. En uh, dat zijn zes personen morgen. Ze dus kunnen ook met acht spelen, of dus ze hebben meer dan eens. En uh, het Forelle Quintet is doek, zegt de naam al met zijn vijf. En dat zijn uh, alle strijkers die erbij zijn. het zijn er vijf, die zijn allemaal lid van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Zoals men wellicht weet, uh, dit jaar uitgeroepen tot het beste orkest ter wereld. Ja, dus er zijn we, niks. we er zijn op de snappeltoe. Ja, maar goed, dat mag toch? Ja, van ja, ja, mij wel. Natuurlijk. Ja. Hoe krijg je deze mensen in vredesnaam naar Zandvoort, deze beroemdheden? Ja, ja een <coughs> kwestie van onderhandelen, hè? Ja. Je hebt contacten met ze? Ja, ja, ja, ja, we zijn met ze in contact gekomen en nou ja, daar is dit optreden uitgekomen. Het was even heen en weer praten. Ja, Je moet natuurlijk altijd met je budget een beetje uitkomen, maar dat is dan ook weer gelukt. En ja, we zijn natuurlijk heel blij dat we zulke kwaliteit, dat kun je beter wensen zeg maar, een keer in de kerk hebben morgen. Dat is fantastisch. Dan heb ik gelezen dat het zijn allemaal liefhebbers van kamermuziek zijn. Ja ja. Zitten ze dan eigenlijk niet in het verkeerde orkest? <laughs> nou, ja, het, het, het Concertgebouw is natuurlijk heel groot. En speelt de ja. kamermuziek, want dan zouden ze maar een heel kleine bezetting nodig hebben. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat een muzikus er trots op is dat hij in het Concertgebouw speelt. <coughs> en het zijn ook niet de eerste de beste nee, die hier morgen nou. komen. Want ze spelen er al heel lang in. Onder andere meneer uh, Ike je, Viersen. Nou, je je gaat, door een, je de gaat de door een keiharde selectie. En uh, ja, en uh, die speelt al jaren cello in het uh, Concertgebouw orkest. Kijk, die mensen hebben ook hun hart liggen bij de kamermuziek. Nou, de enige manier om dat te doen, je zegt het al... Het concertgebouw, speelt dat niet. Dan moeten ze elkaar zien te vinden in groepjes... en er zijn diverse van die groepjes... Die dus optreden in kleinere bezetting, met die kamermuziek. En waar ze zich ontzettend blijven maken. Ja. En Jon, ik denk dat vooral in die kerk met zijn akoestiek dit uh, erg goed tot zijn ja, recht zal komen. Ja, dat denk ik zeker wel. Dat denk ik zeker. Want je want deze kerk heeft termate goede akoestiek. Dat je helemaal niet zoveel mensen. Kijk, het is ook prachtig met een orkest met 60 man hoor. Dat hebben we ook gehad dit jaar. Maar het is ook, het klinkt ook heel mooi, inderdaad, wat je zegt. Met zo'n uh, quintet of een sextet. Dat is, uh, wat gaan ze prachtig. spelen morgen? Uh, ze spelen drie bekende componisten. Ze spelen eerst uh, Haydn, een piano-trio, dus dan doen er maar drie mee. Uh, daarna spelen ze Felix Mendelssohn Bartholdi, nog zo'n bekende naam, ja. en dan spelen ze met z'n zessen. Mm -hmm. En uh, na de pauze spelen ze dan uh, het bekende Forelle Quintet van uh, Schubert. En zoals gezegd, dat doen ze dus met z'n vijven. Dus ze spelen in verschillende bezettingen. En uh, bijvoorbeeld, heb bij voor elk quintet net kunnen horen, heeft de piano ook een hele grote rol. Dus het is een piano met vijf strijkers. Ja. En uh, ja, dat is zo goed op elkaar afgestemd met deze mensen. Dat, uh, dat wordt echt toppie. Voor de, klassie de kenners, klassieke kenners hier in het dorp, heb je wat namen van de mensen die je hier ja, spelen? Ja, ja, die hebben we. Dat is, uh, en dan moet ik even met mijn Japans weer een beetje oefenen. Want uh, mevrouw Tomoko Kurita. En dansen ja. die is eerste violiste bij Concertgebouw Orkest, die komt Zo. mee. Ik heb al genoemd uh, Ike Veersen op de ja. cello. En dan hebben we twee altviolisten, dat is uh, Roland Kramer en Jeroen Quint, ook al heel lang bekende namen. En uh, Thomas Brentstroep, nou, ik denk dat het een Deen is, die is uh, solo-contrabassist, een woord hè? Uh, in het Concertgebouw dus ja. die speelt de bas morgen. Ja. Ja. En die mensen gaan het, en wie is de, gaan het wie, voor ons wie doen. Je ziet het de piano? is uh, Mitsuko Saruwatari. Nou, je, gaat, je gaat, gaat vooruit. Je <laughs> gaat vooruit. <laughs> Even voor de duidelijkheid. Half drie gaat de kerk open. Ja. Drie uur begint het. Toegang is natuurlijk gratis, zoals we bekend zijn. Althans bij de concerten in de hervormde kerk. Ja. Volgende week doen we het anders. En uh, ja, iedereen is van harte welkom. En ik hoop dat het weer lekker voorloopt. Is er nog een pauze? Ja, er is pauze. Ja, okay. na, na de eerste twee stukken is er pauze. En dan daarna komt dat voor elk kwintet als uh, zeg maar hoogtepunt van de dag eigenlijk. Dus, uh, Jan, die hier toch zit. <coughs> de, Volgende er week. Nog een evenement. Volgende voor week, week. Ja, ja, ja. 22 november. Ja, ja, dat werpt zijn schaduw al vooruit. Zoals wat, weet. Ja. Wat, wat gebeurt er 22 november? Nou, we hebben een optreden van de Maastrichters Staar, dat Ach, is De ja. hele wereldberoemde mannenkoor. Ja. Ja. Komt het hele koor? Nou, nou nee, dat, dat niet. Ze zijn bijna nooit helemaal volledig, ja misschien bij hun jubileum. Maar ze komen met 125 man. Zo? Nou, dat zeg je u tegen hoor. Dus of het er 125, 140 zijn. Nee, dat dat zie je niet je meer. Mee. Nee. Nee. Dat zijn twee, drie bussen vol. Ja, dat zijn twee, twee gro grote bussen vol. Ja, ja. De transport kost alleen al een heleboel geld, kan ik je vertellen. Maar ja, je moet ze wel hier naartoe aan. En die gaan optreden in de Rooms-Katholieke ja, In de Rooms-Katholieke volgende week. Ook weer op ons gebruikelijke tijdstip. Zondagmiddag drie uur. En alleen de kerk gaat daar al open om twee uur, omdat, we, omdat er veel belangstelling is. En we hebben in die kerk geen genummerde plaatsen. Dus iemand die het ervoor over heeft om heel vroeg te komen, die heeft een goed plekje. En de mensen die op plaats komen, ja, oké, okay, wat minder. Maar daarom geven we een uur de tijd aan de mensen om rustig hun stekkie te zoeken. En we moeten ook zorgen dat ze allemaal keurig aansluiten. Want ja, het is wel uitverkocht. Dus, uh, is het uitverkocht? Ja, het is uitverkocht. Is er geen kaart meer te krijgen? Nee. Hoeveel kaarten nee. heb je verkocht? Ja, nou, ja, okay. ik, weet ik weet het niet exact. Maar, uh, maar als, in ieder geval de kaarten die we wilden verkopen... Hoeveel mensen, is, kunnen, er, hoeveel mensen kunnen erin? Een heleboel, heleboel. Uh, ja, precies. Als, als ik nu naar Peter Tromp toe ga en ik zeg ik wil alsjeblieft nog een kaartje kopen. Ja, nee. uh, zwarte, uh, zwarte markt? Nul op het orkest. Dus, ja, <laughs> nee, het is zeker met Peter Tromp kan je niet zwart kopen. <laughs> jongen, jongen, jongen. Nee, maar, maar, ik heb, nee, maar het is ja, gewoon hartstikke leuk. Want, kijk... Uh, ik heb zoveel mensen, mijn telefoonnummer stond dan als contact op de site van de Maastrichter Staar. En die mensen die treden zo weinig op, maximaal tien keer per jaar. Dat er zijn mensen die hier uit heel Nederland komen, komen Nederland. morgen of volgende week uit Meppel en uit Beverwijk en uit Amersfoort. Overal vandaan hebben de mensen kaarten besteld. Ook gelukkig een heleboel zandvoerters, want dat vinden we natuurlijk toch het leukste, daar doen we het ook voornamelijk voor maar er zijn, ja ik vind het wel opvallend dat die mensen echt het voorover hebben om uit Meppel, notabene, hier naartoe te rijden om uh, om het optreden van de Maastricht ter te zien en wellicht brengt het nog wat uh, logies ook op hier in de Zandvoort zou best nou, is toch niet, ja. Wel leuk? ja, ja toch? geweldig ja. kan je iets zeggen over het programma wat ze gaan zingen? Uh, nou dat is zeer uitgebreid hoor dat ze zingen, ik meen 17 of 18 nummers uh, daar zijn uh, de, de geijkte krakers bij, het, uh, het soldatenkoor uit uh, Faust en, en dergelijke. Er zijn ook solisten die <lacht> nog optreden? <lacht> ja, uh, mevrouw Raarmaker treedt op, Daphne. Uh, wat zij precies zingt is mij niet opgegeven, weet ik dus niet. En Bert Schelings, de, Schellings, dat is dus een man die uit het koor zelf voortgekomen is, Bas Bariton. Ja, die zingt natuurlijk de solo bij de Twaalf Rovers, want die staat ook op het programma. Nou, dat is altijd ja, uh, zie, met de waarde ik natuurlijk. Ik zie muziek van Gounod, Verdi. Ja, Gounod ook, ja. Van Weber, Wodzak. Ja. ja, maar uit VVRE. Ja, ja. Dit, volle kerk. Dit dit Leuk hè? Peter Belt, hij heeft er nog tien. Nou, Peter Tromp. Peter Tromp belt. Dankjewel Peter. Er zijn nog tien kaarten. Mensen gaan nu met een wit, naar wit. wit. Er zijn nog wit. Tien kaarten te koop aan 20 euro. Maar binnen vijf minuten is het uitverkocht. Dus ren naar Peter Tromp toe voor die laatste tien kaarten. En dan is het op. Op is op. Op is op. En dan zijn ze alleen nog maar op de zwarte markt te koop. En dan zijn ze drie maal de waarde. Dus nu kijk op marktplaats. Uh, Johan, uh, eerst morgen. Ja, nou, dat, morgen dan hebben we de top van de top van het Nederlandse concertgebouw ja, ja. in de Protestantse kerk. Ja. Half drie, kerk open, drie uur begint het. En dan de week erop de Maastricht staart in ja. de Rooms-Katholieke kerk. En we kunnen zeggen: uitverkocht. Ja, uitverkocht. En uh, ja, wij hebben het er maar druk mee, maar het is wel leuk dat er zoveel belangstelling is natuurlijk. En, uh, hè, dat was ook bij het horens bienzond voor uh, oh, vorige uitgekocht. maand. Was ook zo, kijk, daar doe je het voor. Ik bedoel, uh, je hebt er een hoop werk aan, aan, aan die concerten en dergelijke. Maar het is natuurlijk leuk als er ook van het publiek uit veel respons is. Het is niet altijd even druk, natuurlijk niet, dat kan niet. want Het spreekt niet altijd iedereen aan. Nee. Wij moeten ook een keuze maken. En wij proberen in ons programma variatie te brengen we zijn nu alweer natuurlijk druk bezig met de met de kalender van 2010. En uh, ja, daar komen weer orkesten in en dan komen kleinere ensembles in, er komen koren in en dergelijke. Dat gaat er ook weer heel goed uitzien. Dus uh, het is op een HANA gefilmd. Geweldig, wanneer krijgen we het horen? Uh, ja, binnenkort, voor het kerstconcert in ieder geval. Want dat hebben we ook nog, hè, kerstconcert, ja. 20 december. Zandvoorts mannenkoor. Zandvoorts mannenkoor, met het Zandvoorts vrouwenkoor, uh, die ieder hun eigen nummers zingen, die gezamenlijk nummers zingen, en er is samenzang, dus ook dus wij onze bezoekers kunnen meezingen, de teksten worden uitgedeeld, dus iedereen kan uit volle borst meezingen. Goed zo, dat kunnen wordt nog, nog een hele nacht, kunnen we allemaal gaan zingen. Ja zien? hoor, ja. Zeker okay. beter. Nou, Tom heeft een mooie stem. Die wil graag meezingen. Nou, dat wil ik wel eens horen. Nou, ben ik ja. ben gespecialiseerd in Sinterklaas liedjes. Oké. Okay. <laughs> Johan, veel succes. Ja, dankjewel. En dat je morgen weer volle bak mag zijn. Oké, okay, merci.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 Hoofddier op je schouder. En hou me vast. Streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast. Soms wordt het allemaal. eventjes te veel. Geen bij jou zijn. Er is dan alles wat ik wil. Waarom niet? Zeg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 ik ga eerst even een, een, nog even Zandvoort oproepen om vandaag in actie te komen. We hadden vorige week zaterdag in de uitzending Pauls Weers en die is zeer nauw betrokken met de Voedselbank, ook in Zandvoort. Want vandaag is er een actie voor de VOMAR en uh, daar staan uh, vrijwilligers van de Voedselbank om u uit te nodigen om iets extra's te kopen voor uh, die mensen die dat niet meer zelf kunnen betalen. En hij vertelde heel nadrukkelijk dat er 20 families in Zandvoort zijn die gebruik maken van die voedselbank gebruik moeten maken, omdat ze het niet meer redden. En daarvoor wordt gevraagd, alsjeblieft, als je een FOMA bent, koop iets extra's. Zodat niet alleen die 20 families in Zandvoort, maar die paar honderd gezinnen in deze regio een iets fijnere week hebben. Naar aanleiding van die uitzending is er een kapsalon geweest in Zondvoort die spontaan cadeaubonnen aanbood zodat die mensen ook voor de kerstdagen een lekker kopje hebben om zo met elkaar de kerstdagen door te komen misschien een aanbeveling voor andere middenstanders in Zondvoort om ook iets te doen om deze mensen een fijne kerst te wensen ga even langs de Vomar en geef uw cadeaubonnen of geef uw presentjes of die extra pakken aan Palsweers een van de meest fantastische vrijwilligers die we in Zandvoort hebben. En denk aan die mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Dat even als mededeling vooraf. Aan tafel is aangeschoten Margriet. En die heeft op tafel neergelegd de film van Thijs Okkersen Zandvoort. En een luisterboek van Mr. Finney en de wereld op zijn kop. Wat is de bedoeling Margriet? Ehm... Um... CFM mag uh, de primeur hebben dat ze het mooie lied van Alderliefste mogen laten horen. En dat is Luistert er iemand. En daar zit een boodschap in en ik denk dat het heel goed is om eerst even de plaat te beluisteren en dan verder te gaan. Oké. Okay.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 En dat is een groot probleem voor de mensen, hè? luisteren. Dat is uh, het grootste probleem volgens mij wat er is, communicatie dat, uh, ja, men weet het niet meer. Nee. Druk met zichzelf, niet voor een ander openstaan, de wereld op zijn kop en uh, ja, zo wordt het ook beschreven door uh, Prinses Laurentien van Oranje en Sy Postuma en dat zeg ik het liedje wat er erbij geschreven is, dat is zo toepasselijk. Dus, en ik vind het ook helemaal uh, ja, eigenlijk op, op, op Zandvoort uh, t, ja, terugkomen. Er zijn zoveel Zandvoorters actief om weer alles goed uh, ja, op de kaart te zetten. Goed met het milieu uh, bezig te zijn. Uh, ik weet niet of u mag... Ook heel veel niet hoor. Nee, maar gelukkig zijn er wel een hoop mensen die al plastic scheiden. Die batterijen apart wegbrengen. papier en glas... De gemeente doet er alles aan om ja, dat gewoon helemaal uh, goed, zo goed mogelijk gescheiden te houden. En dat vind ik helemaal perfect. Dus, en uh, dat zeg ik, ja, Zandvoort, uh, wij aan zee met uh, de vissen, de bloemen, uh, de duinen. Het is zo verschrikkelijk belangrijk. Weinig bomen, hè? Op... Uh, in de duinen bij Zandvoort, uh, bij Zandvoort Noord uh, zijn uh, behoorlijke bossen. Ja, maar hier aan de, aan de kust? Nee, maar die, dat, dat, dat, dat red je ook niet met de nou, zoute lucht. Acht, tuurlijk natuurlijk wel. Nee, die gaan dood. Als je, maar, als je maar echt je best doet, als je maar echt goede, goede soorten zoekt, dan kan het makkelijk, maar goed. Nou ja, ja als ik... Kom ik kom even terug op de cd die we net gehoord hebben van Luistert er iemand. Uh, dit maakt deel uit van een boekwerk. ...van Laurentien van Oranje. Mister um, Finney en de wereld op zijn kop. Um, geschreven door Laurentien van Oranje en Sipostima. Het verhaal wordt voorgelezen door Willem Nijholt. Waar is dit te koop? Dit is te koop uh, bij de Bruna. Ja. En uh, er is dus ook een boek van. En dat kan je ook uh, bij de Bruna kopen. Althans, daar heb ik ze gekocht. Een aanbeveling voor Sinterklaas? Uh, ja, zeker. Ja, zeker. Voor alle kindertjes en kleinkinderen is dit echt uh, een vanaf boodschap om mee welke, Vanaf te... welke leeftijd mag je? Um, ik denk dat je vanaf uh, nou, een jaar of drie, vier, vijf... Kijk, het voorlezen is voor ieder kind natuurlijk heerlijk. Om daarbij in slaap te vallen en dan nog een boodschap mee te krijgen. Dat, uh, ja. Het gaat niet om slaap vallen, het gaat juist om te luisteren. Jawel, jawel. Maar dan op een relaxte manier te gaan slapen. Een goede aanrader voor Sinterklaas. Sinterklaas, Zeker hoort weten. u dat? Zeker weten. Sinterklaas hoort het. En dan heb ik er nog een, want die hoort er gewoon helemaal bij... En ik vind het zo verschrikkelijk dat nog niet eens iedere Zandvoort hem gezien heeft en nog niet van het bestaan af weet. Waar heb je het over? Ik heb de dvd hier voor me van uh, Thijs Okkersen. Ja, maar die heeft de half Zandvoort al thuis. Nee, dat, is, dat, dat, heeft, u helemaal mis. dat heeft u helemaal mis. Ik heb gisteravond Thijs gesproken en die is nu met zijn derde productie bezig van het maken van... ...dvd's, want de eerste twee series zijn al uitverkocht. Ja, maar goed, ik sta vanmorgen sta ik bij een uh, benzinestation... ...en daar zijn dan mensen van de slipschool en van het circuit... ...en ik heb mensen van het casino gesproken... ...en die zeggen, we hebben hem nog niet eens gezien. Schandalig. Maar die ja, wonen ook niet in Zandvoort waarschijnlijk. Die, ja, die wonen in Zandvoort. Zandvoort is overal te koop, bij de Bruna, bij de benzinepompen, in het museum overal zijn ze te koop voor 15 euro, officieel is 14,95 hij is maar 14,95 15 euro en dan ben je klaar uh, ik heb hem al thuis liggen, ik heb hem op diverse keer gedraaid en ook dat is weer een mooi cadeautje voor Sinterklaas want dan heb je toch een beeld over Zonvoort van toen, van nu en het is altijd leuk om dat te hebben voor het nageslacht, dus uh, leuk cadeautje, neem die dvd. Uh, een collectors item precies. En dat wordt Mr. Finney ook. Nou dan weten we dat ook. We wachten het af. Dit was Goeiemorgens antwoord van zaterdag, 14 november 2009, week 46. We zitten allemaal in de vreselijke spanning. Want uh, ja, hij komt er morgen toch echt wel aan, die uh, de ik, oude, ik weet zeker de dat oude Klaas. Ik weet zeker dat hij komt. Maar hij komt om één voorwaarde, en dat is dat we, dames en heren, hier even met ons mee zingen. Van Sinterklaas Carpontje, dat moeten jullie toch kunnen zingen. Nee, we zouden Horen de Wind waait door de Bomen. Hoor de Wind waait door de Bomen, vind ik ook mooi. Daar gaat hij. Hoor de. Ho we hoeven het <lacht> te zingen. <lacht> Oké. Okay. De redactie van dit programma werd verzorgd door. Uh... Yvonne Roos nou, en Tom Hendricks en Noel Kerkman. Techniek Schwarz van Dam die ons altijd weer een beetje plaagt. Tom, het was weer een leuk programma. Vond ik wel. Pieter, ik hoop niet dat jij de zak krijgt. Nee. <laughs> Als ga ik naar Spanje. Pettig weekend allemaal. Tot volgende keer.